Dit is Lieslotte Thomasen met het NOS-journaal. Er is veel van mening tussen Nederland en de rest van Europa over de hulp aan Griekenland, schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat er verschillende manieren zijn waarop je de hoeveelheid steun kan berekenen. Vorige week ontstond verwarring toen premier Rutte andere bedragen noemde dan zijn Europese collega's. Rutte had het over een bedrag van 109 miljard euro. Zijn collega's noemden bedragen die veel hoger lagen. Uit de brief van minister De Jager blijkt het bedrag dat Rutte noemde dat het bedrag dat Rutte noemde gaat over de hulp die Griekenland krijgt tot 2014. Landen als Duitsland en Italië spraken over de financiële steun die Griekenland krijgt tot en met 2020... Volgens de Nederlandse regering is daardoor verwarring ontstaan. Tot 2014 krijgt Griekenland ongeveer 109 miljard euro steun, staat in de brief van de jager. Ongeveer de helft daarvan komt uit de schatkist, de andere helft wordt betaald door de banken. Tot en met 2020 krijgt Griekenland in totaal zo'n 200 miljard euro steun. Ook van dat bedrag wordt ongeveer de helft door de belastingbetaler voorgeschoten, de andere helft door de banken.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 Het weer, vannacht veel bewolking en plaatselijk wat regen. Overdag overwegend bewolkt en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het Einde. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.